Senaat de Kok met het NOS Journaal. De Eerste Kamer bekijkt of de integriteitsregels voor senatoren streng genoeg zijn. Aanleiding is het bericht dat een bedrijf van VVD-senator Duttler... advies uitbracht over een wet waarover Duttler zelf later stemde. Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol vindt het belangrijk... dat Kamerleden hierover transparant zijn. Het dagelijks bestuur van de Senaat wil daarom nog eens naar de integriteitsregels kijken. Mensen die hun woning via sites als Airbnb willen verhuren... moeten zich straks mogelijk registreren, dat wil het kabinet. Te vaak houden verhuurders zich niet aan het maximum van 60 dagen per jaar... dat bijvoorbeeld in Amsterdam geldt. En dat leidt geregeld tot overlast. In andere landen halveerde het aantal Airbnb-aanbieders... toen de verplichte registratie werd ingevoerd. Huurders die in een sociale woning blijven... terwijl ze eigenlijk te veel verdienen... moeten een flinke verhoging van de huur krijgen...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 Ook is een scan minder belastend voor nabestaanden... omdat het lichaam intact blijft. Het weer dan, het is zonnig en 17 tot 19 graden. Morgen wordt het 19 tot 22 graden en dus nog wat warmer. Ook dan weer veel zon en droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland, op de A6 Lelystad richting Muiden, staat tussen knopend Almere en Almere Stad 3 kilometer. Dat komt door een defecte vrachtwagen. De rechte reishok is daar dicht. De vertraging loopt op tot 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 De 5 minuten van sidekick. Ja, en we gaan snel van start... want we hebben nu wel een hele speciale gast uh, uh, klaarstaan. Uh, we hebben een kunsthistoricus met als specialisme tekenkunst. Hij werkte in diverse Nederlandse musea... was zeven jaar werkzaam voor het Metropolitan Museum of Art in New York... als curator of Northern uh, European Drawings... en daarna overgestapt naar het Tijdensmuseum... al waar hij sinds 2006 hoofdconservator kunstverzamelingen en samensteller is van de tentoonstelling Leonardo da Vinci. En aan de telefoon hebben we Michiel Plomp. Welkom. Nou, leuk dat ik er mag zijn hier. <laughs> ja, um, de uh, tentoonstelling Leonardo, Leonardo da Vinci. Uh, wat was de aanleiding van deze tentoonstelling eigenlijk? We hebben in het, het museum een geweldig mooie collectie Italiaanse tekeningen. En we hebben in 2005 een grote tentoonstelling gedaan over Michelangelo... ...en 2012 Raphaël. En dan is het logisch om de derde grote kunstenaar uit de Italiaanse renaissance... ...ook nog aan bod te laten komen. En dat is natuurlijk Leonardo da Vinci. Die mag niet die, ontbreken. Die trits nu helemaal gaan we helemaal volmaken. Ja, wat, wat ongelooflijk leuk om dat een keer hier uh, te zien. Maar wat is nou, uh, welke werken zijn nou te zien? Wat, welke unieke werken gaan we zien? 30, meer dan 30 uh, originele werken van Leonardo da Vinci en hetzelfde aantal van navolgers en tijdsgenoten. En we focussen op uh, gezichten, tronies. Um, gekke Bekken, kan ik ook. Gekke <tie> <houden. tie> Bekken. En van Leonardo. Dus dat zijn voorstudies, maar dat zijn ook hele speciale studies... van mismaakte mensen die hij gemaakt heeft. Okay. Maar uh, allerlei soorten van koppen en tronies in het oeuvre van, uh, van Leonardo. En we zijn er al heel lang mee bezig. Ja, want wanneer is die voorbereiding begonnen? Ja, we zijn er al in 2013 met deze tentoonstelling begonnen. dus vijf jaar geleden. En toen heb ik een brief geschreven naar, de, naar Windsor Castle, eigenlijk naar de Engelse koningin. Die heeft een enorme collectie tekeningen van Leonardo da Vinci. En we hebben, dus daar ben ik op bezoek geweest, bij haar hoofdconservator. En uitgelegd wat we van plan waren. En dat we dit en dit doel hadden. En dat we hoopten dat, nou ja, dat Windsor Castle met die grote collectie, dat die ons een groot bruiklink wilde geven. Nou, daar hebben ze even over moeten nadenken... maar dat, uiteindelijk hebben ze dat gedaan en doen ze dat. Dus ze komen komen ze ook met 16 tekeningen komen oh. uit, 16 originele tekeningen uit, uit Winther Kastel. En nog eens zes uh, navolgers. En toen konden we gaan vragen bij allerlei musea in heel Europa... want ze komen echt overal vandaan. Uit Budapest, uit Parijs, uit Londen, Hamburg. Voorzien het maar echt. Het is een enorme grote spruik. Dit is echt uniek, geloof ik, in Nederland of, of uh, binnen Europa. Hoe moeten we dat zien? Nou, het is voor Europa. Nee, dat kun je best zeggen. Want, en het is bovendien ook de aftrap van het jubeljaar voor Leonardo da Vinci. Want in 2019 gaan we vieren dat Leonardo 500 jaar geleden overleden is. En uh, nou ja, Haarlem uh, geeft daarmee de want Wij zijn het eerste museum die een uh, Da Vinci tentoonstelling organiseert. Maar er komen er ook nog later in, in Londen en Parijs. Maar fantastisch. Uh, wij zijn met deze focus op die gezichten en die koppen zijn we uniek. En we zijn dus ook de eerste. Dus het is nou, best heel bijzonder. Dat is nou. zeker bijzonder. Wat is nou het topstuk? Het uh, topstuk. Nou, dat is enerzijds die hele groot, mooie grote groep van de Engelse koningin. Maar wat ik zelf heel bijzonder vind... dat zijn twee tekeningen die uit Budapest komen. En dat zijn uh, krijgers, die horen in de grote veldslag... Maar je ziet zo ontzettend goed... wat Leonardo aan emotie en expressie in die koppen gezet heeft. Dat zijn zulke vechtersbazen. Dat zie je zo. je schreeuwen op dat slagveld. Dat zie je echt heel erg mooi in die tekening. Dat vind ik dat zijn voor mij de hoogtepunten. Oké, okay, nou ja, goed. Dat is iets waar we zeker naar moeten gaan kijken. En we, buiten andere stukken natuurlijk. Dan ben ik nog wel even benieuwd. Wanneer begint nou die tentoonstelling? En hoe kan men nou uh, kaartjes krijgen? Uh, hij gaat open op 5 oktober... En we verwachten veel mensen, dus um, uh, kaartjes kopen via de website van het museum. En dat is? Uh, oh, dat weet ik even niet. <lacht> Die gaan we zo nog wel even opzoeken en dat, dat gaan wij nog wel eventjes uh, doen. Ja, dat is uh, fantastisch. Nou, daar gaan we zeker natuurlijk uh, allemaal naartoe. En, en uh, het jubeljaar, hè? vertel er nog heel kort iets meer over. Uh, nou, Hugo, vind ik altijd een mooi Vlaams woord voor. Een, het is een jubileum. Want in 1519 is Leonardo. Oh, daar gaat de klok al. En uh, nou ja, dat is dus 500 jaar uh, geleden. En dat, dat, uh, daar staat dat voor. Hij heeft een interessant leven geleid. Hij is natuurlijk begonnen in Florence... En maar heeft in Rome en heel lang in Milaan gewerkt... en is uiteindelijk in dienst gekomen van de Franse koning... en zat in het kasteel Amboise. Had daar, had daar eigenlijk nog een eigen minikasteeltje hm. naast dat van Frans I. En daar is hij dus in 1519 overleden. Nou, ik, ik vind het een fantastisch mooi verhaal. En nog mooier dan het verhaal, we moeten gaan kijken dus. Museum. Wanneer was het ook alweer? 5 oktober gaat hij open. Fantastisch. Bedankt voor de bijdrage. En we komen massaal. Komen we kijken en we gaan kaartjes via de website bestellen. Bedankt voor de medewerking. Fijne dag. Ze vallen en zoekt naar het geheim dat niemand kent. Leonardo, hij gelooft wat hij doet. Hij gelooft dat het moet. De mensen zullen vliegen. De mensen zullen vrij zijn. Leonardo, Leonardo houdt van niemand Vol van bijgeloof en in deel. Was dat toepasselijk of was dat niet toepasselijk? Zo, dat was echt heel uh, Dat was heel toepasselijk. Ja, maar wat ja, leuk ik, om zo uh, met ik, jou te werken. Zeg. Ik ben snel in dat soort dingen. Ja, je bent, je bent echt heel snel. Uh, compositie trouwens van Boudewijn de Groot en uh, Lennart Nijg. Text tekst was van Lennart Nijg. Compositie muziek van Boudewijn de Groot. Leonardo. En dat was natuurlijk een op de nijs. En een prachtig liedje. Ik heb het Boudewijn zelf ook wel eens horen zingen. Ach, wat leuk. Ja, in een live concert. Ik weet niet of, het ooit, of dat ook op de plaats staat... maar tijdens een live concert heb ik het wel een keer van hem gehoord. Okay. Echt helemaal geweldig. Leonardo heette het, het nummer, hè? Zo heet het, ja. En, en ik wil er nog even zeggen... De, ja, de, de, de kaarten zijn verkrijgbaar voor, voor de tentoonstelling... bij tijlersmuseum.nl. Op die site kan je nu de kaarten opstellen. Behalve dat het... Uh, wat had Hij was de eerste die uh, hiermee begon. Het was ook het eerste museum van Nederland. Hè? Ja, ja, dit het is echt een heel oud museum. Ja, prachtig museum overigens. Ja, ja. dus uh, gaan. Goed, daar gaan we met z'n allen heen. En nu krijg ik jouw artiest in het licht. Ja. Ah. Artiest in het licht. Nou, ik ben ontzettend benieuwd, Ron. Hij loopt al. Oh. Cry <en spectrum micexualisas> <zuis> ja, Tissues, Tissues, dat eigenlijk al... Wat een gevarieerd programma is dit. En net hebben we geluisterd naar Gail Peck. En dat was haar eigen naam. Eigenlijk eh, was ze meer bekend onder de naam Julie London. En zij is geboren in Santa Rosa, Californië... op 26 september 1926. En overleden eh, in NCO in Los Angeles... Eh, op 18 oktober 2020. Uh, ze zou eigenlijk dus vandaag 92 jaar zijn geworden. In 1959 trouwde ze met de jazzpianist Bobby Traup. En hij begeleidde haar uh, eerste plaatopname, een sessie voor Bethlehem Records, in 1955 al. Waarin ze vier nummers insong. Uh, en uh, hij bezorgde haar het uh, contract. En de single Crime Your River vanuit 1955 was de eerste grote hit voor de platenlabel. Dus uh, nou, nog eventjes ter terughalen dit. Hè? Leuk toch? Ja, ik vond het van wel. En hey, die Bobby Troop, he, die heeft nog een hele andere. Die heeft zelf een hele beroemde compositie gemaakt. Nou, vertel eens. Dat... Nee, vertel. Uh, vertel. Kan je het niet raden? Uh, nee. Nou, meneer Bobby Traub, die heeft onder andere het liedje Route 66 gezegd. Ja tuurlijk. Uh, ja. Hoe kan ik het vergeten? Ja, dat snap ik ook niet. Doen, maar. Interessant. Ja, ik, ik, ik denk, uh, volgens mij, Kijk, uh, ja, nu ik, uh, kom ik erin inderdaad. Want we gaan natuurlijk meteen door naar cultuur, want het is barstend vol met cultuur. We gaan naar de stad Schouwburg in Velsen, lekker naar toneel Peter de Baan. En die heeft de voorstelling De Vloer Op, de theaterversie van het populaire improvisatietelevisieprogramma Al jaren is De Vloer Op van Jummen een regelrechte televisiehit. Regisseur Peter de Baan laat acteurs onvoorbereid... Dat is net als bij dit radioprogramma actuele maatschappelijke en relationele dilemma's in een improvisatiespeelopdracht uitwerken. Met vaak uitermate geestige, ontroerende, herkenbare of uh, confronterende scènes als resultaat. Peter de Baan brengt nu de vloer op live in het theater. En dat gaan we dus zien in de stad Schouwburg in Velsen. Uh, woensdag 26 september, vandaag al vanavond om kwart over acht, rennen. Pas als deze uitzending klaar is, natuurlijk. Hè? We gaan nog door naar het Kennemer Theater. donderdag 27 september om kwart over acht. de uh, try-out van Jeans. Een wervelende nieuwe show van The Magic of Jeans. Jeans verlengde de afgelopen jaren zijn koers. met jonge talenten en een verhipping van setting, muziek en choreografie. Een frisse cast met een live band nemen je in deze nieuwe productie mee. op een swingende reis langs grote hits. van de jaren 50 naar het heden. Stilzitten zal onmogelijk zijn. Blame met on the boogie. Nog eentje? Ja, nog eentje hoor ik. Uh, dat zeg ik trouwens zelf. Kennemer Theater. Uh, zaterdag 29 september. The Celebration of Prince. Prince is dood en lang leven Prins. De dood van Prins namelijk in april 2016 kwam als een grote schok. Toen een aantal Nederlandse topmuzikanten optrad tijdens een herdenkingsconcert... bleek de muzikale klik op het podium enorm. Het idee van een tributeband was geboren. En wat voor een. Deze artiesten weten hoe je een stomend en funky concert aan La Prince moet neerzetten. Van Kiss tot Controversy en van, van 1999 tot Cream. Ze komen allemaal voorbij. Zaterdag 29 september in het Kennermer Theater. Hoe zijn het dan? Uh, dat heb ik er even niet bij staan. Maar daarvoor moet je er ook heen gaan. Ga nou niet uh, alles voorgekoud krijgen. Neem het avontuur. Ik wil weten wie het zijn. Dan ga ik straks voor je ze zoeken. Of waarschijnlijk heb je het straks zelf al gezocht. Mag jij doen? Het is jouw feestje. <lacht> Feest is het zeker. Je was gauw klaar trouwens. Binnen het liedje. Goed. Ja, nou ja. Je gaat snel. Ja, ja. Een keertje, hè. Dit is de Queen of Soul. Ons een paar weken geleden helaas ontvallen. Maar luister eens naar deze versie van Son of a Preacher Man. Zo mooi. Met het London Philharmonic Orchestra. Ja, goed. from me on the Dus dit vreselijk te gek. Dit, uh, ja. Deze eigenlijk een beetje heropname. Um, wat ze gedaan hebben is de oorspronkelijke vo vocals van uh, Rita gebruiken. En ook een beetje de oorspronkelijke orkestband. Die hebben ze dan een beetje aangedikt. En daar hebben ze het, uh, het, uh, London, het Royal Philharmonic... Of is het nou het Londen symfonie? Nou, dat moet ik even nakijken. Ik haal die twee orkesten altijd door elkaar. Maar in ieder geval, een van die twee beroemde orkesten... Van, uh, uit Londen vandaan hebben hier uh, op die opnames meegespeeld. En dat is onlangs dus weer op CD uitgekomen. Geweldig. En het is natuurlijk altijd heerlijk... om weer de stemmen van Rita te horen. Ze is er niet meer. Ze is dood helaas. Maar ze blijft altijd onder ons leven. Door haar fantastische muziek. Ja, en de stem leeft dus voort. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Ron Gijzen. Ja, en dan gaan we weer meteen door naar wat serieuze zaken. Want een taxi is dinsdagavond in brand gevlogen aan de Jane-Ermstraat in Haarlem. De taxi stond geparkeerd aan de straat toen deze vlam vatten. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de auto raakte totaal los. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken. Medewerkers van de forensische opsporing gaan vandaag onderzoek doen. We blijven even bij de politie, want die waarschuwt inwoners van heemsteden en omgeving voor malafide pannenverkopers. De oplichters zouden vanuit een auto messen, pannen en andere spullen aan de man proberen te brengen. Mooi verhaal waarom u ze zo goedkoop kunt kopen, maar trappen er niet in, waarschuwt een wijkagent op Twitter. Mensen die worden aangesproken door de verkopers, wordt verzocht direct contact op te nemen met de politie via het telefoonnummer 112. Dan nog een steeds actueel bericht. De reiniging van de GFT-rollemmers... die worden van 1 tot en met 5 oktober schoongemaakt. En dat is met twee weken vervroegd. En dus niet in de week van 15 tot en met 19 oktober... zoals vermeld staat in de afvalkalender 2018. Dan nog, een achterin een stadbus op het Delftplein in Haarlem... is vanochtend brand ontstaan. Rond kwart voor tien vloog de bus in brand bij een bushalte aan het Delftplein.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 De temperatuur stijgt vrijdag tot en met zondag naar 15 tot 16 graden. En dat was het weer. Dat was het weer. Zie je de zand voort! Het liedje van de zuid ging Op zie je! I'm a night of fuck Die ik heb gekust. Je handen en zacht die mooie lach. Het maakte me blij. Maar nu is toch de tijd gekomen: vrees en maar waar. Daar word je stil van. Eindelijk is het gelukt. Is Meneer Jans is even stil. Pfft. Nou, ik was gewoon... Ik wist dat laat. te laat lopen ja, was. We was gewoon te laat. Ach, Doel, uh, nou, dat wat wat een, liedje, een liedje. weer, liedje weer, hè? Ja, dan, ja, goed, ja. Dus, dit uh, gaat haar eerste Nederlandstalige cd worden, volgens mij. Nee. Niet? Nee, dat ze heeft al nee, mee? meer in Nederlandstalige. Ja, nummers. Maar, maar echt dan alles uh, op één cd? Dat weet ik niet. Nee, dat, is volgens nee dat, dat volgens mij nog niet. Ik ben wel bij een privéconcert geweest... waar ze uh, dat eerste Nederlandstalige genummerde voor het eerst zong. Ja, ja. En dat was wel heel apart, moet ik Ja, want toen was ze zo onder de indruk van je. Dat, uh... Nou ja, ik liep En jij rond. liet niets bij de oren. En toen heeft ze, ze dit liedje voor je gezegd. <laughs> ja. Meneer Jansen drinkt dan niet te veel. <laughs> wat een onzin. <laughs> nou ja, we het wat gaan doen? Nee, uh, goed. Maar in ieder geval, het is klaar. En het ja, is, uh, het is kennelijk, klaar. kennelijk is haar uh, relatie weer voorbij. Of zo. Uh, zo klinkt dat wel, tenminste. Met Dominique? Ja, of niet? Nee nee, nee, nee, dat denk ik niet. Nee? Dit is misschien een, even een gevoelsnummer van haar. Oh, no. Maar het is wel een pittig tand hoor. Want ik zou... als ze er echt klaar mee is, nou berg no. maar. Ik denk dat Dominique zijn koffers wel kan pakken. Zo. Hm. Nou, ga maar weer met je cultuur. Ja, want, want wij we... gaan ook onze koffers pakken, want we gaan nog even naar het in, in aan de Kerkweg 29 in Standpoort Noord. Ton en Louise Schouwenaar uit Driehuis exposeren in september en oktober hun fijn schilderkunst in het Modsterszaadje. Na een kunstzinnige omswerving van accuileren en werken met acrylverf... is het Echtpaar een nieuwe uitdaging aangegaan. Die van realisme en fijn schildertechniek. En al eerder kon het publiek in het Mosterdzaadje zich verwonderen over hun prachtige schilderijen. Gaat het zien in september in en oktober in het Mosterdzaadje. We, blijven, we gaan nog even naar Haarlem-Noord naar het Verhalenhuis aan de Van Echtmondstraat 7... Daar in de komende jaren biedt Verhalenhuis een serie lezingen aan... over spiritualiteit in de kunst van de 20e eeuw. De eerste serie van drie lezingen behandelt de kunst in de jaren tot aan de Eerste Wereldoorlog. Dr. Dick eh, Kikkenbras moet ik zeggen, zal drie stromingen belichten. Het symbolisme, de opkomende abstracte kunst en het expressionisme, goed uitgesproken. Kunstenaars die aan bod zullen komen zijn onder andere Jan Torop, Piet en Piet, Piet Mondriaan. Nou, dat willen we natuurlijk ook zien in het verhaalhuis in uh, Haarlem-Noord. Dan gaan we nog even naar theater De Luifel in Heemstede. Uh, naar Louise Korthals. In 2011 won ze het Amsterdams Kleinkunstfestival voor haar eerste avondvullende programma... En daar ontving ze de Nederlands hoop. En uh, opvolger zonder voorbouw werd opnieuw met sterrenregen ontvangen. Hebben we met Louise Korthals nieuwe cabaret vedette erbij. En dat lijkt er sterk op. Gaat dat dan zien ook. Dan gaan we nog naar, uh, we blijven in Haarlem, maar we gaan naar fotogalerie De Gang. En dat bestaat nu 10 jaar, want 29 september tot en met 10 november uh, gaan we daar iets zien. In 2008 is fotogalerie De Gang gestart. Het is een initiatief van de vereniging Doopsgezinde gemeente in Haarlem. De gang is de oude toegang naar de Doopsgezinde Kerk. Door middel van het organiseren van exposities van geëngageerde en professionele fotografen... wordt letterlijk een verbinding gelegd tussen de thema's van de buitenwereld en de thema's binnen de kerk. Aan de hand van affiches die bij elke expositie in de afgelopen tien jaar zijn ontworpen door Robert Zweegman wordt in deze expositie teruggeblikt op het afgelopen decennium. Dan voor de kinderen nog, kindertheater De Toverknol... aan de Spiegelstraat 8 in Haarlem, 29 en 30 september. Een typische Toverknolse productie met hilarische karakters. Lies heeft een boek gevonden over hoe je een stoere piraat kan worden. Het boek is in een geheime taal geschreven door piraat Klaas Buitenbeentje... Lies gaat op zoek naar piraat Klaas Buitenbeentje... om van hem te leren hoe je een stoere, dappere piraat kan worden. Uh, dat kunnen de kinderen dus zien bij theater De Toverknol... de 29 en 30 september in Haarlem. Oftewel, Eric Clapton natuurlijk. En Tulsa Towns. Die herkent iedereen uit duizenden, natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> Jij ook. Je ja. zei gelijk, gelijk hé, hey, dat is Jimi ja, Hendrix. Ja, Jim. ja. ja Jimi <laughs> Hendrix. <laughs> oh, oh, oh, oh. We gaan nog even naar de filmschuur. Want, want we moeten Doe nog wel even serieus blijven. Hè? Ja, wij blijven wel even serieus. de houden we niet. Uh, van. Even serieus blijven, het je. We gaan naar de filmschuur aan de Lange Begijnenstraat in Haarlem. Aan de cultuurtafel van Veel wordt gedineerd door mensen... die elkaar nog niet kennen of wel kennen. En zin hebben om erop uit te gaan. Of gewoon even uh, geen zin hebben om te koken, want dat kan allemaal. Elke laatste dinsdag van de maand schuiven de tafels aan elkaar... in café, toneelschuur en serveert restaurant Dijkers een daghap. Vegetarisch kan ook natuurlijk. Er zitten altijd mensen aan tafel om je te ontvangen. En na de maaltijd... Uh, krijg je niet Mossert, maar na de maaltijd heeft de toneel een filmschuur plaatsen voor jullie gereserveerd voor een theater of dansvoorstelling of film. Als je wilt kun je voorafgaand aan de theater of dansvoorstelling een korte inleiding bezoeken. Waarin journaliste Ziggy Klaassers de regisseur of geograaf interviewt. Kijk, dat is weer eens wat heel, heel wat anders. Snel door naar het Stadsschouwburg aan de Wilsonplein in Haarlem. Want op 30 september is het precies 100 jaar geleden dat Stad Schouwburg Haarlem werd geopend. Dat heugelijke feit wordt natuurlijk groots gevierd. Als opmaat voor een knallend feestseizoen neemt de keur aan Haarlemse artiesten... waaronder Erik van Muiswinkel, Brigitte Kaandorp, Veldhuis en Kemper, onder andere uh, Emilo uh, Frenke... de Stad Schouwburg een week lang over met de feestelijke bonte galaavond. Tijdens deze bonte uh, feestweek brengt een super line-up van Haarlemse artiesten oude hits, nieuwe acts, verrassende combinaties en echte meezingers. Over Haarlem, de Haarlemmers, maar vooral ook uh, over de 100-jarige Grand Old Lady zelf. Dus uh, woensdag 26, donderdag 27 en 28 september, een kwart over acht, naar de stad Schouwburg in Haarlem. Dan nog eh, voor mij wat moeilijker, maar ik ga het wel proberen. De muzikale grootheid maestro-pandit Alok Lahiri... behoort tot de meest vooraanstaande klassieke muzici van India. De betoverende klanken van zijn zarot... weerspiegelen een even dynamisch als subtiel evenwicht. Zowel me uh, melodische bezieling... Als, uh, de uh, de, als de in generaties overerfde traditionele kennis. Met onnog... Onnavolgbare vakmanschap laat hij zijn fascinerende snaarinstrument zingen. De zo kenmerkende klank komt voort uit een ogenschijnlijk wonderlijke... maar wel overwogen materiaalcombinatie... waarin hout, een strak gespannen dierenvel, maar ook metalen een hoofdrol spelen. Uh, dat kunt u dus horen uh, in het lichthuis aan de Vergierenweg 456 in Haarlem op 30 september. En dat is smiddags om drie uur. Zo nog even de laatste, de IVN Zuid-Kemmerland... zal op zondag 30 september een avontuurlijke excursie geven... voor het hele gezin in de Kennemerduinen, gelegen in het Nationaal Park Zuid-Kemmerland. Een natuurontdekkingstocht voor kinderen van 6 tot 10 jaar oud met hun ouders... onder begeleiding van een natuurgids. Deze activiteit is vooral gericht op het beleven van het groen en leven om ons heen. Wat doen de kleine grazers? En wie vindt de knikkers op een eikenblad? Goede loopschoenen en kleding die bestand is tegen de buitennatuur wordt aangeraden. Vooraf aanmelden is verplicht via het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. De deelname is gratis en de groep verzamelt zich om tien voor één... bij bezoekerscentrum De Kennenbeduinen aan de in Overveen aan de zeeweg nummer 12. En de excursie zal ongeveer anderhalf uur duren. Aanmelden en meer informatie via www.np-zuid-kennemeland.nl... Of bel maar naar 023-54-11-12-3. Dat was hem. Je hebt een uh, cursus timer gevolgd, zeker? Ja, ja. Nou, het zweet zat op mijn rug. Ja. Maar ook het zonnetje schijnt in mijn rug. Dat, uh, dat moet ik ook eens oh, hoor. is dat zo? Ja, ja. dat is zo. Oké. Okay. Overigens, uh, wat, uh, wat wil ik nog even zeggen Ik ben vorige week vrijdag natuurlijk naar die... Uh, naar die uh, try-out van Purper geweest. Ja, dat heb je uh, laten weten. Oh, Hoe was dat? Fantastisch. Ja? Ja, het was een try-out. Je kon merken dat er nog hier en daar wat dingetjes op zijn plaats moesten vallen. Dat is logisch bij een try-out natuurlijk. Ook leuk. Maar het zijn vier van die fantastische gasten. Uh, die, die dochter van Herman van Veen, Anne van Veen. Dat is echt een openbaring, hoor. Dat is Ach. echt geweldig. Ja, en die andere twee... En dan heb je die... Uh, Dietrich heet die, geloof ik. Ik weet zijn achternaam even niet. Nou, dat is een, een multi-instrumentalist. Die gast die speelt echt alles. Van piano tot saxofoon, klarinet, noem het allemaal maar op. Oh. Uh, dat is echt ongelooflijk. Ja, en dan die uh, Erik Breij en, en Frans Mulder. Dat blijven natuurlijk twee giganten. Uh, op dat gebied. Dat is een stabiele factor binnen Purpen, ja. geloof ik. Hè? Ja, dat zijn ze. Maar ik zou, als ze, ze hebben geloof ik binnenkort nog een, een try-out in Vels, als ik het goed heb. In deze week. Ik zou er beslist gaan kijken. Het is een try-out. Moet allemaal nog een beetje uh, indalen, zeg maar. En, en, en, maar wij hebben er ontzettend van genoten. Nou, ik ga liever naar een try-out. Omdat je daar nog een beetje dat spontaan in terug ziet. Ja, precies. Nou, dat was in dit geval ook heel duidelijk. Het geval. <lacht> dat was ontzettend leuk. Nou, een hele goede extreem. Dus, punt Ik ga er nog op terugkomen. I was born in the down in Alabama. Hij ook. On a farm way back up in the woods. I was so like it. Folks used to call me patches. Papa used to tease me about it. course deep down inside. He was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See. Education he never had. He did wonders when the times got bad. The little From the crops he raised The fella paid the bills we made Old life had kicked him down to the ground When he tried to get up, life would be Papa passed away and I became a man that day So I told mama I was gonna quit school But she said that was daddy's strictest rule So every morning before I went to school I fed the chickens and I chopped wood too Sometimes I felt that I couldn't go on I wanted to leave, just run away from home But I would remember what my daddy said With tears in his eyes on his dying bed He said, Patches Depending on you, son, I tried to do my best. It's up to you to do the rest. Then one day a strong rain came and washed all the crops away. And at the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. And you know, mama knew what I was going through, cause... Every day I had to work the fields, cause that's the only way we got our meals. See, I was the oldest of the family, and everybody else depended on me. Every night I heard my mama pray, Lord, give him strength to make another day. Though years are past and all the kids are grown, they just took mama to a brand new home. Tears, but my daddy's voice kept me through the years, saying, Patches, I'm dependent on your son. The blood found me through. My son, it's all. En het quarter was dat met patches. En uh, ik denk dat ik nog tijd heb voor één plaatje. Ja, toch wel. Ja. En dat is Ray Beretto. Ja, en dan mag gedanst worden hoor. A Deeper Shade of Soul. Lekker licht. Ja, joh. Soepeltjes, uh, de heupen. Ja. Wat een gezelligheid zo. Ja, toch? <laughs> maar uh, het is wel een beetje klaar nu, hè? Ja, het is helemaal klaar. <laughs> het is helemaal gebeurd. Ik zit nu afgepijgerd hier op die stoel. Ja, nee? maar goed zeg, je, je zoekt wel een nummer uit, hè? Ja, ja. Leuke uitspijten. Ik wist erin. niet dat jij zo leuk vond. dat. Oh! Heb waarschijnlijk nooit, ge, uh, nooit geluisterd naar dat liedje van de Dijk. Welke? Don't you Dan, nee, oh. muzikanten dansen niet. Oh, nee. <middels> Nou, ik weet er wel vroeger een. Charles. Die zat bijna helemaal zwingend uh, op die pianocruut. Ja. En die viel er bijna vanaf. Ik toch? heb nog zo'n liedje van Ander Even uit. Ik ben die dan met mijn voeten doen, no yeah. ja. Ja. ja, goed. Maar, uh, dit was onze woensdagse uitzending, dames en heren. Blij dat u het weer staan uh, heeft. Ja, ik, ik, ik moet u toch vast vragen om even ook in uw agenda's te trekken. Want vanaf volgende week gaat er het een en ander veranderen. Ach, vertel. Ja. Wat dan? Nou, we gaan vanaf volgende week uh, wordt de, de boel een beetje door elkaar geschud. Nee. Hier, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Wat gaan we doen? Nou, uh, ik, ik ga verhuizen. Ach. Ja. Ik ga verhuizen. Over daar die doos hier. Ja, al die dozen hier in mijn studio. Ik ga verhuizen. Van de donderdag naar de maandag. En uh, maandag ga ik het uh, doen. En uh, donderdag komt er een nieuwe medewerker. Uh, de Wie? bekende, ongelooflijk bekende Roy van Buringen. Ach, Roy. Ja, ja, Roy komt bij ons Wat programma. leuk. Dus vanaf volgende week donderdag gaat Roy samen met Dolly en, uh, de uitzending maken. Nou, dat wordt uh, ja, hilarisch. Lacher. Dat ja. weet ik nu al. En ik, een, en ik ga het maandag doen. Ook uh, maandag harde. ook met Dolly. <laughs> en misschien afwisselend met Beb. Dat zien we nog wel. Nou, jullie hebben maar, het druk zeg. Ja, het wordt leuk. Maar wat leuk. En we zoeken nog steeds mensen. Hè, dat u dat weet, dames en heren. U kunt nog steeds solliciteren. Als u het leuk vindt om radioprogramma te maken. Of sidekick te zijn. redactiewerk te doen. Uh, kan allemaal. Uh, stuur een mailtje naar bestuur. zfmzandvoort.nl als u interesse heeft om uh, aan dit programma... wat binnenkort zeven dagen in de week de lucht in gaat... Uh, als u het leuk vindt om uh, daaraan mee te werken. Dus nou, Zandvoorters, kom op! Onze telefoonpiddel zit al klaar. Kom uit je stoel en stuur een mail naar... bestuurapenstaartje als je het leuk vindt. En wees nou, welkom. Ja, en wees welkom. Goed, voor ons zit het erop rond. Ja, wij zijn niet zo welkom meer. We gaan weg. Wij gaan weg. <laughs> Ik vond het leuk... Ik zie jou volgende week woensdag ja, weer. volgende week. En morgen ben ik er weer met Dolly samen. Dus dat wordt ook weer gezellig. Heel plezier.